Uur. Dit is Rondjapkma met het NOS Journaal. In de Australische deelstaat Victoria worden opnieuw beperkingen ingevoerd omdat er weer meer coronabesmettingen zijn. Volgens de premier houden de mensen zich niet aan de huidige afstandsregels en zijn ze elkaar weer gaan omarmen en kussen bij het begroeten. De afgelopen 24 uur kwamen er 25 nieuwe besmettingen bij in Victoria, de op een na het dichtstbevolkte deelstaat van Australië. Net als in de rest van het land waren de beperkingen er aanzienlijk versoepeld, maar die versoepelingen zijn nu weer teruggedraaid. Voorlopig mogen gezinnen maximaal vijf personen op bezoek hebben en mogen er buiten niet meer dan tien mensen bijeenkomen. In Turkije gelden dit weekend weer strenge maatregelen om de verspreiding van corona te voorkomen. Op 1 juni waren de maatregelen versoepeld, maar na ruim twee weken loopt het aantal besmettingen weer op. Daarom geldt er dit weekend een lockdown, behalve voor eindexamenkandidaten. Daarnaast moeten mensen in de meeste grote steden vanaf nu ook verplicht een mondmasker dragen. President Trump mag vandaag een campagnebijeenkomst houden in Oklahoma. Omwonenden vrezen een corona-uitbraak, maar het hoge rechtshof van de Amerikaanse staat heeft hun bezwaren verworpen. Het wordt de eerste campagnebijeenkomst van Trump in drie maanden. Duizenden aanhangers komen samen in een evenementenhal in de stad Tulsa. Ze hoeven geen afstand te houden en geen mondkapjes te dragen. Betogers die gisteren in Hoorn slaags raakten met de politie waren bewust gekomen om rellen te schoppen, zegt de burgemeester. In de stad werd gedemonstreerd voor en tegen het standbeeld van Jan-Pieters van De betogingen verliepen vreedzaam, zegt de burgemeester, maar later braken rellen uit. Van de twaalf mensen die werden aangehouden, zaten er vanochtend nog acht vast.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 En we hebben gewoon eigenlijk het idee van, nou ja, je bent het wel een jaar 50, dus laten we dan maar dat uitsmeren over een lange periode. En dat, dat lukt aardig. Als je bij ons nu uh, in de winkel komt, dan uh, krijg je vanaf de besteding van een tientje krijg je een, een mooie tas En uh, we hebben een, uh, een prijsvraag uh, over heb je nog oude spullen, HEMA spulletjes in de, in, de, in de kast? Hè? En dan is de grens zo rond de 20 jaar of ouder.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 Ja, gaan we doen. Hè. Dankjewel. Fijn weekend. Hoor. En succes met je programma. Dankjewel. Ja.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 Hartelijk bedankt. Bedankt voor deze zaterdag. Okay, dag. Oké, dag. Schatten.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 dan ga je met z'n tweeën de film in. Dus lunch is bijvoorbeeld van, van 12 tot 2 is de lunch. En dan ga je onderste de tafel naar de film kijken. Maar ja, even klopt, iets. Klopt, ja, klopt, klopt, klopt. Ja, ik kan oh, het aan. Nou, dat is heel erg mooi gedaan. Uh, <tus> het Rijksmuseum kan nog wat van jullie leren.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 Oké, okay, dankjewel. Een hele fijne uh, zaterdag nog. En uh, heel veel succes met alle voorstellingen vandaag. Dankjewel. Bedankt. Oké, okay, dag.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 Okay. Ja, ik, ben net, ik heb net al laatst de laatste correctiefase gezien. Maar dan moet hij nog naar de drukken, dan moeten de stickers erop... en dan moet hij nog verspreid worden. Dus ik hou even de volgende daarom natuurlijk. Nou, de mensen wachten vast voor spanning. En ik heb ook begrepen dat dit jullie jubileumjaar is... en dat de genootschapsavond niet door kon gaan. Ja, ja, ja. In verband met het corona gebeuren... hebben we inderdaad geen genootschapsavond op kunnen houden. En ik verwacht eigenlijk dat de tweede avond... die normaal gesproken in het najaar plaats zal vinden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 Ja, ja, ja. ja. Nou, we gaan eens kijken wat we daar nou kunnen doen. We hebben toch wel, wel, wel, wel wat plannen in onze gedachten. Dus, euh, nou ja, maar eerst denk ik daar eventjes aan van, voordat we met, met verdere zaken verder gaan. Euh, ja. Want dat kost toch allemaal heel veel inspanning, moet ik zeggen. En je zit met een beperkte groep mensen die zich euh, daarmee bezighoudt. Ja, en hoe, hoe, welke verjaardag vieren jullie? Hoe oud zijn jullie geworden? Worden jullie in, 50 in december? 50 jaar. 50 jaar? Ja.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 Maar, en het blijkt toch dat die historie van Zandtalk wel leeft, laten we wel zijn. Wat, net zeggen? Als je 1400 mensen <laughs> hebt, heb je bijna 10% van de hele bevolking uh, als lid. Dus is... Ja, dan nou moet je dat, uh, ja, meer. Want uh, neem maar eventjes uh, een gemiddelde gezinsgrootte van vier personen. Dus uh, ja, dan kom je toch op een heel erg groot rijk. Plus de mensen die geen lid zijn, en die gebruiken nog steeds niet, want het kost 12,5 euro per jaar. Ah. Ik heb het en, begrepen. En, okay. ja. Ja? Nee, ga rustig verder. Nou, de taal van de op jaar keer vier keer de klink voor in de bus. Nou, dat is eigenlijk net koste te Dus wat dat betreft, ja, ik kun eigenlijk niet voor laten liggen, moet ik zeggen. Als je een beetje hard op vooruit Zandvoort, voor de Zandvoort geschiedenis, zou je eigenlijk wel uh, lid moeten worden van de vereniging. Tenminste, ik zou dat bijzonder hebben. Ja, ik heb ook begrepen dat jullie buitengewone leden hebben. Een zekere recorddraaier is ook een buitengewoon lid van jullie uh, vereniging. Heb ik ja, hij is altijd buitengewoon. <laughs> oh, hij is altijd buitengewoon. Waar ah. ja, gaat het interview niet over? Nee, nee, daarom. <laughs> Leden nou, van is gehoord, is een lid van Verdiensten is geworden, lid van Verdiensten is hij. Een lid van Verdiensten. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben heel erg blij dat uh, de nieuwe klinker binnenkort aankomt. Ik denk dat de luisteraars wat ja. smart wachten tot hij op de deurmat valt. Ja, het is een leuk stukje erin moet ik zeggen. Ja? Nou, is die, ja, Kun je een tipje absoluut. van de sluier oplichten of is dat uh, nog geheim? Ja, natuurlijk. Ik, ik kreeg een paar leuke foto's aangereikt over een garage die destijds aan de kleine krog zat. De brandweer heeft er bijvoorbeeld ook nog gezeten een hele tijd. Een stukje over de corodex. Een stukje over de blauwe tram, dat is natuurlijk een, een, een icono op Zandvoortgebied. Uh, Zandvoort ja. uh, wat hebben we nog meer? Een nieuwe soort vliegtuig op het Zuiderstand. Ja, je komt toch steeds weer nieuwe dingen tegen. De mensen die komen bij me, Arie, heb je dit wel eens gezien? Nou, dus hier op het Zuiderstand, zie je een, uh, een heinkoos hier liggen. En ja. uh, niet te vergeten, door Maarten Keur, die heeft een heel groot stuk geschreven over de pakkers op Zandvoort. Ja. Erg leuk geworden, moet ik zeggen. Het is echt de moeite waard om dat weer te gaan lezen. En plus al wat losse artikeltjes die er natuurlijk altijd bij staan.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 Gaan we doen. Ik, uh, ik spreek jullie vast nog een keertje en uh, ik, ik hoor het al wanneer ik weer in het beeld ben. Ongetwijfeld. En uh, uh, okay. te horen natuurlijk, hè? We zijn radio. Ja, natuurlijk. ja. ja absoluut. <laughs> Oké, okay. fijne zaterdag. Nou, ja, nog een fijn weekend zou ik zeggen. Bedankt. Dag. Get oh, yeah. down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 zijn britsactiviteiten... ...die stichting hebben al een jaar of tien... ...en wij bevorderen steeds dat verenigingen... flink met de Britsen bezig zijn. Wat we nu gedaan hebben... ...is de, gekeken... ...wat doet de Britsbond? Wat is een landelijke Britsbond... ...die het mogelijk maakt... ...dat de verenigingen... Uh, ...wekelijks met elkaar aan het britsen zijn. Het allerlaatste nieuws... ...wat ik daarvan heb is... ...dat die Britsbond ook zit te wachten...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 Elke week twee, drie, vier keer per week te Britsen. En het is niet alleen het blitsen. Het gaat met name ook over het hele sociale gebeuren. Zeker. Begrijpt u wel? Ja. En mensen kunnen gezellig met elkaar uh, alles doornemen. Uh, dus het is voor Zandvoort buitengewoon belangrijk dat er wat vrijkomt. Nou, ik geef ze goede hoop dat daar de komende weken uh, informatie over gegeven gaat worden. Wij zijn van plan als stichting volgende week al onze bekende Britsers aan te schrijven. En aan te geven hoe wij de komende maanden invulk gaan geven aan onze uh, onze bedoelingen.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 Roy, dankjewel. Het is fijn dat we het mogen vertellen. Natuurlijk. Dankjewel. En een fijne dankjewel. zaterdag. Dankjewel hoor. Ado.